Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft op de A12 in Den Haag 62 klimaatactivisten opgepakt. De betogers van Extinction Rebellion zaten ruim anderhalf uur op de weg richting Utrecht. Die werd daarom afgesloten. Ze hadden spandoeken bij zich met daarop teksten tegen subsidies voor fossiele brandstoffen. Het was het derde protest waarbij Extinction Rebellion de A12 blokkeerde. Verderop in Den Haag was vanmiddag veel politie op de been rond het Katshuis, de ambtswoning van premier Rutte. Volgens een woordvoerder was er sprake van een verdachte situatie, maar later bleek het loos alarm. De wegen zijn weer vrijgegeven. In de buurt van het Katshuis liggen ook veel ambassades en het hoofdkwartier van de internationale organisatie voor het verbod op chemische wapens. Veel straten werden afgezet. In Rusland is brand uitgebroken in een brandstofdepot in de stad Belgorod, niet ver van de Oekraïnse grens bij Kharkov. Volgens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 De Turkse president Erdogan heeft de kolenmijn bezocht waar gisteravond een explosie was. Hij maakte bekend dat het dodental is opgelopen tot 41. Bijna 60 mijnwerkers zijn gered of konden zelf wegkomen. Niemand wordt nog vermist. De explosie was in een mijn in het noorden van Turkije en ontstond vermoedelijk door brandbare gassen. De mijn is gedeeltelijk ingestort.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 Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag.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 Laat mij voorlopig lekker, los. Al dat gezuur van gaat om, werkeloos Kos werkeloos Werkeloos Laat mij voorlopig lekker, los. Al dat gezuur van gaat om, werkeloos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 Laat mij voorlopig lekker, werkeloos Al dat gezuur van gaat om, werkeloos Kans is werkeloos, jawel! Werkeloos, laat mij voorlopig lekker Werkeloos, al dat gezuur van gaat om, berkeloos. Je hoort vaak zeggen. Waarom waar moet dat heen? Straks doen computers al het werk bom, bom, alleen. Bom, bom, maar mensen, bom, bom, het gaat toch bom, prima zo. Gratis bom, vrije bom, tijd cadeau. Bom, en dat is voor koos geen probleem, hoor. Nou, Laat mij voorlopig lekker. Ben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 Geweldig Rendel. Nou, we gaan eens even wat uh, autosportnieuws met elkaar doornemen. Je, op, vanochtend vroeg uh, was je, had je op Facebook een, een aantal een serie foto's uh, gepost. Heel ontzettend leuk, een leuke collatie over. Uh, ja, wat de foto's zagen eruit als monteurs en coureurs Met een bord eten. Bovenop of in zelfs een racewagen. En, en, en wat voor tekst had je erbij?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 Er zaten de coureurs gewoon in de pits vanaf de auto met een bordje te eten. En uh, eigenlijk is dat ook wel veel gezelliger voor het publiek, denk ik. Ja, ja. zeker. En dat uh, was een boterham met uh, pindakaas, of niet? <laughs> nou, hij, dat is heel simpel. Er stonden een paar hele mooie foto's bij van Ferrari. En daar zitten ze dus op de 312T van Nicky Laude in de jaren 60. 76, 77 zitten gewoon de moteurs te eten. En die gebruiken de auto zeg maar als tafel. En ik kan je vertellen dat was allemaal spaghetti En ik denk dat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 ...heel te apel kan erin, hè? Wat om te wonen. Dus dat is allemaal niet zo'n probleem... ...want alles is aanwezig. Ja, ja, ja. Mm, <laughs> ja, ja, yeah. ja. ja hè? Dus, uh, maar nee... Uh, uh, eh, eh, eh, ...laten we het hopen dat dit weer gaat gebeuren. Ik, ik zie uh, het toch wel prachtig. Zou het prachtig vinden als daar gewoon een Lewis Hamilton... ...met een boterhammetje... ...met een ja. gewoon... Uh, uh, ...op de zijkant van suiker zitten eten. Dat is mooi geweest. Het zou mooie plaatjes opleveren, <stuk>... ja, ja, ja, ja. geweldig. Nou, jij post dat uh, vanmorgen op uh, Facebook, uh, zei je net. Ja. Hoe kunnen mensen jou volgen op Facebook? Dat is ook belangrijk natuurlijk.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 tot de gekke dingen die in de werkplaats gebeuren... maar ook uh, het laatste nieuws... Uh, uit uh, Formule 1 gebeuren en dat soort dingen. Ik post er van alles op. Ik post er van alles op. Autopensio ja. in Beverwijk. Heel goed. Nou, jij hebt het over de oliebollen. Dat was ik helemaal vergeten te vertellen, Benno. Oh. Want Harry Oliebol bij Albert Heijn... die staat sinds vandaag ook weer met nou. de kraam. Ja, dus, uh, ja, zie je wel. Oh, je het toch nog in oktober, of zie ik dat? Verkeer? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> ze ja. Ze zijn er vroeg bij dit jaar. Ze ja. zijn er vroeg bij dit jaar, ja. Nog... ik moet zeggen, ik, ik heb altijd gezegd... dat het smaakt in deze tijd van...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 die dus gewoon ja. uh, het, het is helemaal niet verkeerd en het is ook een serieus veld. Ik denk beter als het World Championship, of dat het heet, WTCR of zo. Ik ben allemaal die namen kwijt, hoor. Waar ja. uh, ze ook natuurlijk uit, uh, dat kampioenschap is een beetje aan het overgaan en uh, toestand en dit, dit Europees kampioenschap uh, is denk ik een serieus mooi kampioenschap. Maak okay. alleen wel weer naar aantekeningen zetten ik, dat ze wel weer moeten oppassen dat ze ook daar niet gewoon alles te duur gaan maken, want dan is, is ook alles weer gelijk over. Ja, ja, ja. Uh, dus, uh, en Tom had uh, zoon heeft de zoon meegenomen. En ja, uh, oh no, yeah. en uh, is, is dat dan ook een klein uh, uh, racetalent in? in uh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 Ik ja, zeg altijd dat is beter als een uh, raamkozijn staat zijn schilderen. Ja. Nou, dat mag je ook weer niet zeggen, natuurlijk. Maar uh, die mensen moeten er ook zijn. Dat is fout. Zeker. Uitwossen. Dus ja, ik zoek nog een schilder. Maar ik kan ze nergens vinden voor mijn huis. Dus, uh, open daar Dat is nu ook klaar. De, ja, ja. Die, ja, die krijg geld ook niet meer nou, hoor. Ja, dus, uh, ook, mee, dat is gewoon klaar. Maar, nee, uh, uh, het is toch prachtig als je gewoon uh, uh, iets wat je heel erg leuk uh, vindt, dat je dat gewoon lekker kan doen. En uh, Rocco schijnt, uh, hey, uh, hey, uh, volgens mij, hij uh, kon, uh, kon niet eens lopen, werd hij al in de kart gezet. Dus, uh, Oké. Okay. Uh,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 En die kon ook serieus uit de auto rijden. En ja. Ik vind, ik heb het altijd een beetje jammer gevonden dat die gestopt is, eh, want ik zou best wel weer een keer een auto willen zien, hoor. Zelf dus af en toe stap ze in, maar niet te, voor mij te te weinig. Ja, ja, ja. Weer ja, ja. opbouwen. Ja, ja. Nee, die kan het gewoon echt serieus hard. Uh, maar uh, ja, de hey, vader, uh, moeder. Het is een beetje zeg maar het Max uh, en uh, uh, Max verhaal natuurlijk met uh, met Josh. Ja, precies. En, uh, altijd twee uh, knetteren, uh, knetter, harde uh, rijden de ouders, zeg maar. Ja, dus, uh, ja. En dan hebben we het over de Formule 1. En uh, wanneer gaan we weer racen met de Formule 1? Uh, niet volgend weekend. Uh, help. Ik ben kwijt. Niet, niet dit weekend. Volgend weekend weer toch? Amerika? Rob? Uh, ja. Ja, volgend oh, volgend week ja, ja, volgend weekend. Uh, ja, klopt. Volgend weekend. Amerika. En ja. dan uh, mogen we weer. En dan gaan we eens even kijken of Max echt wereldkampioen wordt. Zullen we daar maar op <t> Ja, wat uh, was, het, was het nou die Eerste beslissing uh, van, uh, van de.. <laughs> Van de nou, ik, ik, ik, heb, ik heb wel eens een soap opera meegemaakt... maar deze vond ik echt een soap opera. Ja. Ja. Als daar gewoon alleen maar knappe koppen zitten... aan de pitmuur met teams en toestanden... en die weten op een gegeven moment... zelf niet meer, eens meer hoe de regels zijn. Hoe moeten wij het dan nog weten? Hoe moeten de journalisten het weten? Ja. En ik vind het wel weer zoiets... Ja, als je de regels kijkt... heel eerlijk jongens... is het helemaal goed gelopen? Was er niks aan de hand? Toestand? Is het helemaal juist zoals de het gedaan heeft? Maar communiceer dat eventjes tijdens de wedstrijd... naar je team of naar die teams toe. Als daar gewoon verraai het niet weten.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 Nou, ja, maar dat, dat, dat, laten we zien. We hebben het met de hoogste tak van de autosport te maken. Met alleen maar serieuze, heel professionele mensen. En dan is er toch eventjes die druk op die knop. En even met de wedstrijdleiding. Jongens, is het nou zo het 25 of gaan we minder punten doen? Dan was alles opgelost geweest. Maar kennelijk die communicatie kan dan helemaal niet. Nee, ja, nou, je, niemand heeft gereageerd uh, waarschijnlijk. Ja. Heeft gereageerd. En en ja, Dan word je daar als uh, rijder in een stoel pop met uh, wat de kerstman uh, niet eens heeft. En dan denk je van ja jongens, waar gaat het allemaal nog over? Ja, ja. En, uh, Met een blik zo van ja, maar hoor ik hier wel zitten. ik denk ja, dat is... Dat, uh, weet dat je, is ook niet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 Jeetje. Ja, nou ja, de hele familie. Ja, ja, maar, uh, ja. Ook uh, alle teamleden, alle mensen omheen. Ja, maar, de, maar de, ook uh, vanwege het overlijden van uh, zijn moeder ja. Er meteen. Ja, natuurlijk, uh, ja, dat is natuurlijk heel, dat is echt diep, diep, diep, diep, diep triest is dat. En uh, uh, uh, ik heb wel zoiets van, het is, uh, je moet ook zo zien, het zijn vaak hele hechte gemeenschappen, hè? ook in die motorwereld, in wat toch vaak veel hechter is dan uh, in, uh, in, in de autosportwereld. Ja, en dan zo'n familie wat gewoon in één week gebeurt, en ja. echt zoiets van, ja, jongens, Niet bevatten. <grijg> nee, nee, dan moet je wel gewoon een heel klein hoek Gaan zitten en even gewoon heel erg goed te lopen janken, denk ik. Dat, dat dus denk dan, ik ook. Ja. Best wel, en dat mag ook gewoon plaatsen, ja. moet je ook gewoon doen. Ja, Misschien precies. Oké, okay, Rendel, dank, dankjewel voor je bijdrage van deze week. Heel goed ja. weekend verder. En oh, tot Ik we, uh, overal wel leuke dingen hebben. Ja, ja, precies. Lekker aan de oliebollen. Ja, ja, ja, we hebben er nog één. We gaan iemand op verder. Oh, jeetje. We gaan er nog Komt goed. Ieder een derde. Nou, dat is ook leuk, toch? Oké, okay. okay, Rendel. Tot hoi, hoi. volgende week.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 Mooi, nou we horen straks, uh, we nemen je aan het eind uh, nog even mee in de uitzending, Jan. Dankjewel voor dit moment en het goede nieuws. Ja, heel graag dan. Gaat lekker op uh, Duitsjesveld en uh, straks komen we weer bij je terug. Ik ben gewoon te blind om het te zien. Voor real, Coco Dag, wat je denkt? Ik weet het niet. Zing een toon, Coco. Ja, Lamp, maar doe dat. Ik ga hem laten weten dat ik niet ga gaan naar waar. En mijn loon zal zijn hier. Voor real, dat word. <laughs> Lately, there seems to be some insecurities about the way.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 Heeft een grote mond en, uh, en reageert blijkbaar op van alles en nog wat.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 It'll all be over One day we're gonna get so high Het wordt weer een klein beetje spannender op oh Benno. Want, want, ja, wat, wat is er gebeurd? Inmiddels 3-1. 3-1? 3-1 kregen oh we door God. van uh, Jan van der Leeden. Kan gebeuren. Foutje bedankt, ja. zei die uh, inderdaad. Oh, no, ja. Er, er, erbij. ja. erbij. Voor de maar. Hé, hey, hoorde trouwens een lekkere single uit de jaren 90, Lighthouse Family en hi...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 Uh, anesthesiedag, dat weet je wel. Anesthesie, dat is de, de, de specialist, anesthesist, de meneer die. Die mevrouw, zorgt dat je gaat slapen. Ja, voordat dat mes in je wordt gezet. <laughs> dat, is, dat is wel zo lekker. Overigens hebben deze mensen als bijnaam de gasboer. Um, hoewel er oh. weinig gas wordt gebruikt tegenwoordig.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 Uh, dan hebben we de 18e is de Euro Euro Europese dag tegen de mensenhandel. Nou, en dan hebben we het deze week wel weer om... En ik... Heb je nog de nieuwe laptop een dag of? Nee, zo? nee. nee, nee. Niets over gezien. Dat is merkwaardig. Hmm, hè? Een beetje jammer. Ja, gaan, we, gaan we zelf in het leven roepen. En morgen is er dan wel weer de World Restart a Hard Day. En dat is een wereldwijd uh, evenement um, waarin aandacht wordt besteed voor reanimatie. En iedereen verdient een kans. Dat is het, uh, het thema. Uh, er wordt aandacht gevraagd voor het belang van reanimatie door omstanders bij een circulatiestilstand um, en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 Nate.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 het uh, rode kruis zandvoort uh, toen, okay. de, toen de tijd. Uh, toen de tijd. Er waren wel cursussen trouwens. Ja, maar ja, ik, ik mis het een beetje. Ook bij Pluspunt zag ik geen cursus reanimatie. Dus uh, nou, misschien een aandacht dat daar wat aandacht aan geschonken kan worden, zou fijn zijn. Nou, dat is het erop. Oké, okay, nou ja, dan nee. gaan, we, gaan we nog een plaat draaien ja. en dan uh, hebben we nog wel. Een hebben we zo meteen Jan van der Leden weer? Oh, Even ja, kijken durf. hoe het gaat daar op Duimpjesveld. hè? Tranen. De tranen. wedstrijd uh, vandaag is zandvoort TGW's. tegen Wees. Ja, het staat 3 tegen 1, althans. Dat was het laatste bericht wat ik van Jan gekregen heb. Of de verandering komt, dat hoor je na deze van de Frank Boeijengroep. Hij liep daar in de stad. Staan. Iemand riep, je hoort niet bij ons Mis, steen, pijn Denk goed na, welke kant je staat Denk niet weer, denk niet Straat, op weg naar het plein. Een taxi. Er is te laat. Er is voorbij. Wie wil er bloed op de achter. ...van de betere nederpopplaten uit de jaren tachtig. De Frank Boeiengroep. Boeien groep. En denk niet wit, denk niet zwart. We gaan weer naar Duitsersveld, naar Jan van der Leeden. Lekker zonnetje daar waarschijnlijk nog, Jan. Heb je nog steeds een heerlijk zonnetje. Ja, hè? Uh, een redelijk uh, windje, niet hard. Oké. Okay. Een windje in de rug voor ons, dus dat is... En uh... het, het zonnetje ook op het uh, veld? Ja, ja, ja.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 Things will be great when you're downtown No final place for sure Downtown Everything's waiting for you Downtown Don't hang around and let your problems surround you There are movie shows Downtown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 We're we can't forget all our troubles forget all Wat een geweldige hit uit de jaren 60. Hè? De Pachula Clark en uh, Downtown. Nou, Frit is uh, onderweg zo dadelijk weer een uh, aflevering van uh, Entertainment for You. Maar wij uh, mogen zo meteen nog één plaat draaien. En dat is een uh, hele bekende plaat door een... Uh, Serie uh, uh, op Netflix. Uh, als een moment. Op dit moment. Benno. Ja, ja, ja, ja, en uh, ja. dan weet jij al welke ik ga draaien. Casey de, en de sunshine. Ja, ja ja, ja, ja, ja, okay, ja, ja. Geweldig. Maar eerst ja. even een, een uh, huishoudelijke mededeling. In Zandvoort wordt de uh, GFT. Uh, groente, fruit en uh, containers. in de week van 17 oktober weer schoongemaakt. Dit wordt gedaan door het. Uh, na het regulier legen natuurlijk. van de containers. En een goede voorbereiding geeft het beste resultaat.